the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 Maar daar blijft het niet bij hoor. We draaien natuurlijk ook nieuwe muziek. Bijvoorbeeld de Far East Movement. Ze hebben een, nieuwe, ja, een nieuw album uitgebracht. Free Wired heet het. En dit is hun tweede single. Naar Like A G6. Far East Movement samen met Ryan Tedder. Is dit Rocketeer.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 Chemical Brothers en Calvin Eyes hier bij Entertainment View. Dit is ZFM Samford. Goedemiddag. En ik vertelde net al. De uitzag van de Sing of The Voice of Holland is waarschijnlijk uitgelekt. Wil je de uitzag niet horen?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 Niet onderdrukken. Ja. Ja. Hè? He? Wat heb je daarover te zeggen? Iedereen rekenen zich wel vergist, toch? Ja? ja? Iedereen ja, dat vind ik ook wel. Dat maakt het ook niet uit. Als het nu niet nog. Als het nog een keer doet, dan wordt het misschien een beetje dom, maar dat maakt nee, niet dat uit. Ja, spion, hè. Ja. We gaan verder met de groot Nederlands talent. Dit is Elephant. <laughs>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 The elephants cannot live too And elephants die alone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 I'm In het midden van de kring Waar ze je helemaal omringen En op de toppen van je kunnen Je doet het niet voor hun, doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf.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 Wat mij betreft gaan we nu een van de beste dance classics aller tijden. Disney Rascal, allemaal van helden. Dit is Bankers. <middels>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 Bonkers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 Ooh, yeah man, in the floor now yeah, back there in fact in floor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 Of het een teken is of van geen betekenis Ik vloog boven de stad Want maal ik aan de zwarte zwaartekracht En als ik val, dan land ik zacht Terug op mijn matras Dat was vannacht Toen laatst een zanger werd begraven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 is het goed, is het schadelijk, verraderlijk op jouw idee?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 Benutten een strafschop. Robben van Persie speelde niet mee bij Arsenal. En als laatste. Liverpool ontslaat uh, trainer Hudson. Dat heeft de club uit, uit de Premier League zaterdag bekendgemaakt. De, de mededeling komt uh, niet onverwacht. Aangezien de formatie van Dirk Kuyt en Ryan Baal dit seizoen slecht presteert. Liverpool uh, leed woensdag tegen Blackburn. Alweer de negende competitie in de twaalfde in de Premier League. Slechts vier punten boven de degradatiescheep. Ehm... Uh,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 Lei sem fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, e cinque litri soscolate, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma l'ho guardata l'ho bloccata carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ha fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi che idea. Quale idea? I'm there. there. ja.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 Werknemers en hulpverleners krijgen het aanbod om bedrijfsarts te bezoeken. Volgens het RIVM is uit metingen niet gebleken dat er grote acute gezondheidsrisico's zijn.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 In Tilburg zijn de hal van het Centraal Station en het busstation korte tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdachte tas. Een buschauffeur vond de tas bij een halte. Het busverkeer werd stilgelegd, maar al snel bleek dat het loos alarm was. Op de Europese kampioenschappen Allround schaatsen in Kalalbo gaan Martina Sablikova en Ivan Skobrev aan de leiding. De Nederlanders moeten zowel bij de vrouwen als de mannen voorlopig genoegen nemen met een tweede plek. Bij de mannen is dat Jan Blokhuizen en bij de vrouwen Irene